We met het RWS-journaal. De man die vandaag een groep mensen gijzelde in een supermarkt in Zuid-Frankrijk. werd al langer in de gaten gehouden. De openbaar aanklager zei op een persconferentie. dat de Marokkaan van 26 banden had met een islamitisch-fundamentalistische groep. Toch waren er volgens de aanklager geen aanwijzingen dat hij gevaarlijk was. De man schoot vandaag drie mensen dood en werd zelf door de politie gedood. Later vandaag is er in Zuid-Frankrijk een vrouw opgepakt. die een relatie zou hebben gehad met de dader. Vijf leiders van partijen die streven naar onafhankelijkheid van Catalonië zijn opnieuw opgepakt. Ze werden al vervolgd voor betrokkenheid bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum van vorig jaar. Maar mochten hun zaak tot nu toe buiten de cel afwachten. Het Spaanse Hof in Madrid heeft hen nu laten oppakken omdat de partijleiders anders mogelijk vluchten of doorgaan met de onafhankelijkheidsstrijd. In verschillende Catalaanse steden zijn vanavond opnieuw protesten tegen wat zij onderdrukking door de staat noemen.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 truly found, and I know place In no the way. I feel I feel no shame. Oh, now my movie is my fear coming after me. Hier nu naar op zie toch wel een klein beetje. Hele boel fans zijn van die platen van Campbell Vet hoor. Oh wat zijn ze lekker hoor, die cola en vooral deze een hele leuke mashup van iemand minder dan Maxime Kuznikov. Koud er goed uit, spreken. ook. Wij hebben Poolse, Russische, Oostblok vrienden en die jongens, ja, die kunnen ook wel het uh, fijne standwerk. ...kunnen ze dus ook hele leuke mashups maken. En we trappen af met nieuwe muziek. Kapsalon Bleep. Ja, Kapsalon Bleep, ja. Je moet weer op de titel komen. En ja, zie het. die heeft wel vaker van dat soort rare titels... ...maar des te lekkerder. Hij komt binnenkort pas uit op de Scorpion EP van Mixmash. En ja, hier zie je It hebben we hem gewoon al lekker. Hé, hey, twee uur lang zie het. Ga er maar even voor zitten of schuif die tafels en stoelen aan de kant... ...en maak er een grote dansvloer van... En ja, misschien wil je hem wel als podcast gebruiken voor het komende we weekend. Want ja, Zandvoort... Eh, bruist Zandvoort leeft. Komend weekend komt het zonnetje lekker weer daar En gaan we wandelen, hardlopen, fietsen, noem het maar op hier in Zandvoort. En in onderscheid natuurlijk. En ja, onze enige echte DJ Dion Sidney. Ik denk dat hij wel een uh, hele leuke pre-party mix kan gebruiken. Misschien wil je wel je persoonlijke tijd gaan verbeteren. Zou ik zeggen van, nou ja, download straks uh, zijn mix, want... Daar ga je een stuk harder van hoor. Jazeker. Natuurlijk, DJ Dion City. Het tweede uur is hier dan erbij. En dat eerste uur gaan we nog even doorknallen met heel veel nieuwe tracks. Maar natuurlijk ook de nieuwtjes. Ja, wat is er allemaal zo hot. Nou, ik heb een nieuwtje binnengekregen van DJ La Van Wante. Oeh. Het is er niet één, maar twee. Nou ja, wat dat gaat worden, dat hoor je straks natuurlijk. Natuurlijk uh, gaan we ook even kijken in de charts... Wat is er op dit moment flink aan het stijgen? Of hoor je al een tijd in roulatie bij Ziet? Ja, we kijken gewoon even in die bol. Hebben we nog meer? Nou vast wel genoeg ongein. En natuurlijk heel veel nieuwe muziek. Zo. Zoals ook, uh, ja, wat, wat zullen we er eens bij pakken? Ik vind dit wel een leuke Mint met Frantic Factory. Lekker groovy. Daar gaan we hier van bij Ziet. Twee uur lang, jouw 106.9, jouw vrienden van aan de radio. Maar natuurlijk ook via ons digitale televisiekanaal. Ja hoor, pak die zikko er maar bij, kanaal 40. Die ik hem na de race overstappen. Dat is pas uh, morgenochtend vroeg. En natuurlijk ook via onze livestream www.cfmzontwoord.nl. Maar nu eerst, Frantic Factory. to a blue sky And I turn and hold you As we watch the sunrise Cause this is amazing Running wild we do My thoughts are easy This may be way too soon But I Even when it's night jullie ook niet meer gaan hoor. Never Let You Go van Keigo Searching John Newman in de Jack Mint's remix. En ervoor die heerlijke plaat van Mint. Frantic Factory. Ja, we gaan de nieuwtjes er eens even bij pakken. Daar is het de hoogste tijd voor. Want ja, zijn wij het alleen? Of zijn twee wielers aan een opborst bezig onder de autoliefhebbers? Huh? Hebben we nou over een autonieuwtje? Nee hoor. Een man die dit ook heeft gedaan is DJ Love Winter. Deze plaatjesdraaier. Ja, hij timmert uh, goed aan de weg. En ja, de muzikant had uh, zichzelf een belofte gedaan... om het motorrijbewijs uh, namelijk uh, voor, niet voor zijn dertigste te gaan halen. De meeste mensen die willen het zo snel mogelijk. Maar hij zegt ja, ik doe het gewoon niet voor mijn dertigste. Want omdat hij zichzelf een beetje kent... het had ook wel eens een keertje fout kunnen gaan natuurlijk. Um, ja, zo snel als jak, Want hij... Ik vind het zo leuk om lekker hard te gaan. En zeker als je weet, uh, ja, hij heeft een uh, leuke sportwagen uh, gehad. En ja, wat was daarmee gebeurd? Er kwam wel eens in het verre verleden voorbij dat een halve garen op zijn Ferrari ging staan. Ja, dat soort gekkigheid moet je natuurlijk niet hebben. En daar heb je al gauw met de motor geen last van, want anders wordt het gelijk eens zeer gezakt. Tot zover dit nieuwtje! We gaan zo meteen nog even lekker schudden. Mijn nu eerst. CID, bad for mij. Ik heb wat ik touch. Tell me Maar ik wat je wilt, wat je wilt. is body heat, radiation. Het de anticipatie. me wat I want, wat ik want, yeah. ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, But I don't take it for so I need to know you're good on the low. But do you wanna be bad with me? I wanna know you right now, honey. We should just get down with it. Can you do the thing? Can you do the thing? Do you wanna be bad? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Do you want to be bad? Yeah. You can start the ignition. I give you my permission. If you give me what I want, what I want, oh, oh, oh, oh, oh, why are you promising? You got me your attention But I don't take the fall So I need to know You're good on the low But do you want to be bad for me? I wanna know you're a bad we should just hit the look running. Here you do the thing? Here you do the thing? Yeah. Do you want to be we Lekker. Dit was uh, Starline en Raoul Mendes met Maskenara. En ik zeg ja. Oh, daar word je toch vrolijk van. Alsof we, de, het zonnetje al gewoon hier de studio is. Dan moeten we het zonnetje in huis. Uh, deze avond DJ die ons zit noemen. Wat straalt u hoor. Ongelooflijk. Van oor tot oor. Nou, wacht maar tot hij het volgende nieuwtje straks gaat horen hoor. Ja. Dat nieuwtje dat we waren er natuurlijk nog eventjes. Het moet wel een beetje teasen natuurlijk voor hem. Ik heb eventjes een leuk nieuwtje. Want DJ The Flexicon. Je kent ken DJ The Flexicon uh, misschien nog wel uh, van uh, zijn uh, hit. Ja, Boumaier met Typhoon. Het nummer werd in 2013 een internationale hit in de uitvoering van Major Laser. En ook is uh, The Flexicon als producent uh, lid van de hiphopformatie. Flinke namen. Ja, we hebben goed nieuws voor hem. En samen met zijn uh, vriendin... DJ Flexicon, die beter bekend is zonder de naam Thomas Goethals. Die wordt vader. Zijn vriendin uh, Emmanuel is zwanger. En zo maakten ze dit bekend uh, via Instagram. Wij wensen u uh, alvast heel veel. Ja, pregeluk natuurlijk. Met uh, dit uh, fantastische nieuws. En ja, fantastisch nieuws, maar we gaan door met muziek. Dat lijkt me leuker. Ik heb nog uh, klaarstaan de nieuwe track van Fedder Le Kran samen met uh, Sultan en Ned Shepard. En mids crown running, ik zeg, deze Ibiza-knaller keihard op de 106.9... I've been running I've been running so long I've been running from change I said, Lord, I've been working Working for love I gotta evolve For me to make a change Someone who This is it. Van, uh... ja, van, van wat? Nou, van, van de raadsvergadering eruit gooien. Jeutje, Minou. Wat een lekkere plaat hoor. Bora en, en Rodrigo al met dropping the sound. En ik zie hier Dion Sidney. Ja, hij, hij, hij was een beetje vrolijk met, met deze sound. Maar ja. Hij tiktok van de kliklak. Dat wou ik net zeggen. Maar ja, hij wilde eigenlijk dat ik een nieuwtje stilhield. Want ja, er is onrust onder de top-DJ's na een Fiat-inval. Bij een Amsterdamse fiscalist, ja. Dennis? Ja, klopt, ja. Dennis, ja, ik zou maar eventjes je financiën op orde maken. Want ja, de Fiat heeft eh, namelijk een inval bij een belastingadviseur gedaan. Die actief is in de media- en entertainmentsector. Die kantoor houdt in Amsterdam. En ja, deze zorgt voor onrust onder de bekende DJ's. En ja, volgens meerdere bronnen betreft het uh, Frank Bay, die grote DJ's als Chesso, Afrojack, Calvin Harris en DJ Dion Sidney vertegenwoordigd of vertegenwoordigde. Die bronnen melden, quote, dat al enkele DJ's en advocaten door de autoriteiten zijn gevraagd. Ja, Dennis, uh, het is allemaal wat, hè? Ja, ja, ja. De, de belastingadviseur wordt gezien als een constructies die via Cyprus en currency. En staat al enige tijd te boeken als uitvinder van het Wereldburgerschap. Waarbij een veelreizende artiest op papier nergens woont. Nou, dat klopt wel een beetje, Dennis, toch? Uh, ja, ja, ja. Kun je, kun je erin uh, vinden? Ja, de VOD dinsdag zag invallen in het woonhuis en het kantoor van de man. Ook zijn invallen gedaan in Volendam en Utrecht. En de fiscalist zou entiteiten van klanten in deze plaatsen gebruiken om aangifte te versturen. Hij wordt ervan verdacht trustdiensten uit te voeren zonder vergunning... ...mede omdat hij vermoedelijk zelf het bestuur van vennootschappen van klanten in het buitenland vormde. Dergelijke dienstverlening mag alleen met vergunning van toezichthouder. De Nederlandse bank. Het OM schrijft verder dat hij klanten op papier heeft laten emigreren... ...terwijl dat in de praktijk niet het geval was. Ja, ik kreeg al een verruiksbericht van je Dennis. Uh, ja, je, ja, ik ja. had al uh, een plekje op de Miami Beach. Uh. Ja, ik dacht hem al dat het was. Ja. Ja, oké, okay, nou ja. Nou ja, het, het was dus uh... Het is allemaal maar wat. Hé, hey, en wat dat ook is? De ben... charts! Ja, zullen ja. we er maar gewoon eventjes bijpakken. Gaan we house? Ja, we, ga, we gaan vandaag uh, gewoon housen. Ik ben een beetje inspiratieloos, dus okay. we beginnen bij de nummer 10: Soulfood van Mark Jenkins. En Missy. Ja, die D heeft het ook ingezongen: Hot Creations. Ik vind het al wel lekker hoor, zo'n lekker groove erin. Groove altijd goed. Het had ook een vogel van uh, Missy Ellie te kunnen zijn hoor. Misschien Miss is het voor maar people. It Zou kunnen toch? Ik vind wel leuk, Dennis. Nummer 9: Cubico en K909. Oh. Met These Days. Oh, defected. Ja, altijd kwaliteit. Een stomping base. We staan ze ook wel een beetje om begin, denk ik. Ja, diepe, diepe, pompende bases. En ze zijn rijk vertegenwoordigd in deze chart. Want op nummer 8 vinden we ook de Filter Freak met Master Blaster. master blaster. master blaster. Ik vind het lekker, Dennis. Lekker een uh, Miami uh, overdag poolparty uh, poolpartyplaatje, ja. denk ik, hè? Over Miami gesproken. Uh, Ultra moet Music Festival is nu vol aan de gang, hè? Oké, okay, moest je er niet heen? Nee. Nou nee, uh, ja, uh, ik hoor... Uh, nee, uh, na die, die inval durf ik niet meer... Uh, ik mag het land niet uit... Uh, oh, is het al zo, zover? <laughs> ik moet een paar ah. weken in het land blijven. Maar we gaan naar nummer 7. Daar vinden we wel nog een plaats. Nog steeds. Cola. Ja, mensen Jor, krijgen, kunnen er geen genoeg van krijgen. Nee, ik ben ook gek op cola. Want uh, je hoorde eerder dit uur al Camel Fat versus the Falls met late night cola. Oh, ja, leuk hoor. Ik hou ervan hoor. Camel Fat in Elderbrook. Waarom dat we deze plannen? Oké, okay, dan gaan we gauw door naar nummer 6. Daar vinden we Angelo met zijn Ferrari met I'm talking to you, I'm a talking to you. Op Soul Fury Tracks. Een plaat die we ook al gedraaid hebben, maar niet in deze uitzending. Ilias en Barrientos met So Serious om nummer 5 op het label To Room. Nou, dat zijn we hier ook in de studio. Gaan we gaan gauw door naar nummer 4. Daar vinden we Supernova. Met de Joy. Op Modern Recordings. It amazing. Amazing. Nou, dat klinkt wel een beetje als mijn moeder, hoor. <laughs> <You have> Wat <written. laughs> oh, jou, Dennis? Nou, ja, ik word er helemaal Joy van. Amazing. En omdat we... zo so serious zijn... op nummer drie. Ryan Bleed. Met You Can't Hide. Ik hoor een hoop... Uh, oldschool zeepeltjes... Uh. ja... Lekker. En wat ook. En op nummer 2... Pasta. Of Pasta. De recordings. Ja, ja. Hij heeft de uh, tijd in de overall chart gestaan. Ja, klopt. Maar ja, nu op nummer 1 in de... House top 10. Vinden we David Pan en ATFC met... Hipcats of Armada... Die is ook weer een beetje gestaagd terug aan het komen, hè, e -c, hè? Ja, dit is maar net uh, hoe je wordt opgepikt, maar wat mij opvalt is hoe Armada bezig is. Ja, maar die, die hebben zoveel sublabels tegenwoordig. Dan dus zie, zie je tien verschillende labels en overal zie je dan Klein Armada eronder staan. Ja, maar deze vogel die ik hierin hoor, dat is niet alleen uh, van David Pen. Ik heb hem recentelijk wat ik nog hoort. Oh! Ja, Waar hij je niet bekend voor? Deze. We pakken hem gewoon even. Ki oh ja. Dan moet ik hem eventjes zo doen. Uh, ja. Ja, format B. Dat wou ik net zeggen. Forma uh, uh, chunky. Het lijkt heb er heel erg van weg. Inderdaad. Het is dezelfde vokaal als die plaat. Ik, ik zou mijn haast... Ik zou mijn haast bijpakken. Maar dat doen we niet. Haha! Wij ben, Jij weet het. Ik weet het. En de luisteraars weten het nu ook. Wat zullen we nog eventjes gaan, gaan, gaan draaien? Ik, ik heb nog zo ontzettend veel muziek. Ik had nog wel drie minuten... Ik heb sowieso Luca Lento uit Italië nog beloofd zijn plaat Curly Brown te gaan draaien. Ja, heb je dat, hem nou eindelijk? Ik heb hem, ja zeker, van hemzelf gewoon uit Italië. Hij is nog niet uit, dus we gaan hem straks gewoon eventjes rinknallen. Ik denk dat... Uh, oh, gewoon. Uh, Him and I vind ik wel een leuk plaatje. Uh, uh, lekker eventjes van en uh, Halsey. En uh, minister je remix? Dat is weer jammer. Uh. Dat is weer jammer. Ah. Ik vond het zo'n zo lekker nummer. We nou noemen niet, het, nou het niet meer. Asher. Oké, okay, geen, geen Asher. En geen familie van. <laughs> ja. Dit is hier It met Zometeen. Exclusief de première van natuurlijk Luca Lenta. Curly Brown. Ik, ik ben heel benieuwd. En daarna, hij staat hij weer voor je klaar hoor. Gevolgd door de Fiat. The one and only DJ Dion Sydney. Maar nu eerst Him and I.